Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In veel slaapkamers gaat de schoolwekker weer af. Vandaag gaan de basis- en middelbare scholen weer open. De extra lange kerstvakantie zit er dus op. Uit onderzoek blijkt dat in veel schoolgebouwen de ventilatie niet echt lekker geregeld is... en dat er wel ventileren helpt om de verspreiding van corona tegen te gaan. MBO's, HBO's en universiteiten blijven voorlopig trouwens nog wel dicht... Bij een brand in New York zijn minstens 19 mensen om het leven gekomen, onder wie 9 kinderen. Het ging mis met een kachel in een appartementencomplex en in no time stond de hele flat vol rook... Er zijn ook nog veel gewonden, zegt de brandweer. Volgens de brandweer is het een van de ergste branden in New York van de afgelopen jaren. Geen rode loper, champagne en flitsende outfits. De uitreiking van de Golden Globes ging vannacht een beetje anders dan anders... Door corona zat er niemand in de zaal om de belangrijke filmprijzen in ontvangst te nemen. En het gala werd ook voor het eerst niet op tv uitgezonden. De tv-zender wilde dat niet omdat de organisatie achter de Globes niet divers genoeg is. De grootste winnaar, filmwinnaar was trouwens The Power of the Dog. En ook acteurs Nicole Kidman en Will Smith wonnen een gouden beeldje. Je kunt al een tijdje niet meer je gang gaan in het krachthonk... of de yoga -half van je sportschool. Die zijn dicht vanwege de lockdown... Toch gooien een aantal sportscholen vandaag de deuren open, speciaal voor zorgmedewerkers. Wat ik ermee probeer te bereiken is de discussie aan te zwengelen dat in deze tijd voor iedereen, maar dan ook echt voor iedereen, trainen, bewegen, voeding heel erg goed is. Vorige week bleek dat de nieuwe coronaminister Kuipers in zijn ziekenhuis de sportscholen openliet voor het zorgpersoneel. En dus kan het ook wel op meer plekken, zegt deze sportschol-eigenaar in Duivendrecht. Prachtig initiatief. Uh, daaraan zie ziet dat het heel erg goed is voor het personeel om uh, gezond en fit te blijven in deze tijden. En ik wou me daarbij aansluiten. De sportuurtjes zijn gratis. De eerste zorgmedewerkers hebben zich al aangemeld. En het weer nog, pas op als je zo de deur uitgaat, want in bijna het hele land kan het vanochtend glad zijn. De dag begint grijs, daarna kan de zon er wel wat vaker doorheen komen. Het wordt maximaal een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat zes kilometer stilstaand verkeer tussen Beverwijk-Oosten het Rotterpolderplein. Er is maar één reisrook open. En tot zover de verkeersinformatie.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 time. my heart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 Jij ja, dit was als ik me omdraai Je omsingelde me met wanhoop, is echt zo Ik wil je bellen, maar dat gaat niet Ik klap weer dicht, last van hyperventilatie Ik dacht dat echt echte liefde, dat bestaat niet Maar schijn me drie, kijk hoe Cupido weer Zo Zoveel frustratie, en luister Ik, ik wil niks liever ben verblind door je liefde Ja, en als je maar mee Laat het me beter zitten zijn voordat ik calm, calm, calm ben. Ik voel dat je niet wegloopt en met de nacht verdwijnt. 130 op de vluchtstuk. om bij jou te zijn. Ik ben niet gek maar ook een schimschap, maar ik ken mezelf en wil dit niet Maar 130 op de vluchtstrop, zolang we samen zijn.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 I count, count, count, Ik wil dat je niet wegloopt en met de nacht verdwijnen. 130 op de stoot om bij jou te zijn. De hoofdpunten van het NOS-journaal. Na bijna een jaar staat straks om 11 uur een nieuw kabinet op het bordes van Paleis Noordeinde. Alleen beoogt minister Kaag van Financiën is er niet bij vanwege een coronabesmetting. Zij wordt door de koning digitaal beëdigd. De brand in een appartementencomplex in New York is ontstaan door een elektrische kachel. Dat heeft de burgemeester gezegd. Bij de brand kwamen zeker 19 mensen om het leven, onder wie 9 kinderen. Vandaag gaan de basis- en middelbare scholen weer open, maar op meer dan een kwart van de scholen is de ventilatie niet op orde, zegt het platform Perspectief Jongeren. En dat terwijl volgens het RIVM ventileren helpt om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het weer, de dag begint grijs, later ook af en toe zon en het wordt maximaal 6 graden.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 We'll going to go Ik Can't tell me what to do. It's my life. 'Cause what I'm doing, I'm doing you. Now don't get me wrong, I'm really not suit. Eagle trips is not my thing. All these strange relationships really get me down. I see nothing wrong. Spending my